Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Geëvacueerde inwoners van Roermond en omstreken slapen een nachtje ergens anders. Het hoge water blijft langer hangen dan eerder verwacht. De angst van het waterschap is dat dijken bezwijken, omdat ze de druk van het water veel langer vast moeten houden. Daarom moeten geëvacueerde plekken voorlopig leeg blijven. Ook Roermond dus, waar verslaggever Joris van Poppel is. Gisterochtend stonden er achter nog koeien en kon je hier achter nog gewoon wandelen. Dat kan nu niet meer, dat water stijgt hier nog steeds een beetje. En dat betekent dat de huizen hier aan het water problemen hebben. De zandzakken nu gevuld door de bewoners. Ik ben net in huis geweest, al 10 centimeter water in de kelder gestond. Iets verderop in het dorpje Horn brak een nooddijk een paar uur geleden door. 11.134 mensen hebben afgelopen dag een positieve uitslag teruggekregen na een coronatest. Betekent dat het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft stijgen. Ook in de ziekenhuizen liggen meer mensen met corona, 284... 77 van hen liggen op de IC. Op het Griekse vakantieeiland Mykonos geldt vanaf vandaag een avondklok en een muziekverbod vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. Tussen 1 en 6 s'nachts mag er niemand op straat zijn en in cafés, restaurants en op terrassen mag geen muziek gedraaid worden. En de Efteling moet een schadevergoeding betalen aan de makers van het liedje Monsieur Cannibal. Die hoor je bij de gelijknamige attractie. Ha, monsieur cannibale. Ja, bij die attractie ronddraaiende kookpotten mag het ook. Maar de Efteling gebruikte er ook een remix van tijdens een watershow... en zette het liedje ook op cd's, Spotify en iTunes. En daar was geen toestemming voor. En dus bepaalde de rechter dat de makers geld moeten krijgen. Na de zomer worden de ronddraaiende kookpotten trouwens weggehaald... na kritiek dat Monsieur Cannibal een racistische karikatuur zou zijn. Heb ik het weer nog, een zonnige middag aan de kust 22 graden in binnenland 26. En ook morgen een zonnige dag, 23 tot 27 graden wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam door een spoedreparatie bij Muiden. Tussen naar de vesting in Muiden 4 kilometer file met een kwartiertje op onthoud, want de linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 40 minuut 21. Boy van Poppel 40 minuut 22. Mike Teunissen 41,09. Kees Bol 41,16. En Ide Schelling, ook een verrassende doordeputant, 41,33. Goed, we gaan rustig verder door. Want we verwachten de laatste van rond kwart voor vijf... dan bijvoorbeeld dan moet Moedwoud Pols 16,49 uur... 49,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 En daar hebben we het over Fred Heij met uh, Entertainment for You. Vorige week zijn de uh, vakanties, uh, de zomervakantie heb ik er dan over... Uh, ...inmiddels uh, al begonnen in, uh, in onze regio. En uh, uh, deze week, dus uh, aankomende maandag officieel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 And then uh, the holiday rap. Celebrate several weeks, my good TS. When we took the holiday with all our friends, it was a time to elect and let your women behind. Exactly, several weeks, for something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, I'm parents kicked us out of a bed. We'd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 <laughs> my name is MC Sweat and I'm also DJ I didn't like the schools, I took another way I like the mic and G, so I use my voice As soon as I the cars, it's the beat.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 I K-E-R and D you -E C Yo M is microphone and G is genius, and Micah D in the house that's serious And you know that and you show that it's time Swen So let's go back We are going on a summer holiday do, do, do, do, do, do. We're We to London and New York City do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday Doop We go into London and New York City do, do, do. en houden om weer eens terug te horen op de radio De Jam en het Town Cold Melly. ZFM, Race Radio Pit Report, Pit Report Ja, normaal gesproken is het even flinke door sloegen voor Albert-Jan om de kwalie allemaal op een rij te zetten in de, in de Pit Report op zaterdagmiddag wordt meestal zo rond tussen drie en vier uur verreden maar dit weekend is even heel anders want wat is er met de kwalie aan de hand?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 Ik had wat last, veel last van onderstuurs, al dus verstappen. De bochten kon ik niet echt aanvallen. Het was een beetje raar om uh, gevoel om zo rond te rijden.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 Nou ja, dat, uh, dat zijn uh, natuurlijk altijd uh, zaken die, ja, die, die moet je nou letterlijk in het oog uh, houden. Uh, wij onderscheiden ons wel natuurlijk uh, van veel festivals en andere evenementen. Uh, omdat wij puur wel een, een sportevenement zijn uh, in de buitenlucht. Maar uh, ja, dat gezegd hebbende, wij, uh, wij moeten aan de ene kant 13 augustus uh, af gaan wachten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 Klaar voor zijn. Laatste vraag nog even. Je noemt Silverstone is altijd een Mercedes-circuit gebleken. Zandvoort, is dat ook een Mercedes-circuit of Red Bull-circuit of is dat nog niet te zeggen? Nee, Zandvoort is nog een beetje lastig, uh, lastig in te schatten. Uh, want de rijders voor iedereen is die een nieuw. Mm -hmm. hè, met de knip hoog. Want al die rijders hebben al duizenden rondes op de simulator gedaan. Tegen die tijd dat ze hier aankomen. Maar uh, hier, hier is het nog niet in te schatten in wiens voordeel dat het zou kunnen zijn. En dat is ook wel het leuke, dat je dat, dat, dat, on, ja, dat je niet voorspelbaar hebt. Ja, complimenten aan onze eigen Zandvoortse Jan Lammers. Weer een goede, goed interview wat hij gedaan heeft met Race Express. Dank daarvoor. En ja, duidelijk verhaal ook van Jan, zoals hij dat vertelt. Ik weet niet of het toen al bekend was, toen het interview opgenomen werd...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 je in weer een ja. gedicht aankomen, het ja, ja, nee, oké. Okay. Het is ook een bron. bron dat is de huisdichter. Bron, bron van inspiratie. Ja, ja, ja dat klopt toch? Ja. ja, gisteren had je. Vorige week had je uh, Ik Doe Wat Ik Doe, de ja. zangeres. Ja, toen nou. was je inderdaad hier aanwezig. En dat is je alarmschrijf. Uh, ja, alarm maar, ja, ja. Alarm schrijf, inderdaad bij je uh, Entertainer 4 Dutch of 5. Ik, die tekst begrijp ik inmiddels. Ja, daar <laughs> ja, ben ik inmiddels achter. Oh, he, he. Nee? Ja, nee. Waar, gaat, waar gaat het over ja. dan? Leg het ja. maar even uit. Uh, nee, Mannen, ga maar even naar de zfmartiesten.nl. Uh, ja. Ja. Daar wordt het uh, uitgelegd. Ja, wordt het filmpje uitgelegd, erbij inderdaad. of zo? Of, nee, uh, ja. Ja, geen, geen filmpje, maar wel het verhaaltje inderdaad. Oh, oké. Okay. Waar, waar, waar de uitleg uh, in staat, zeg maar. Uh, even kijken, wat, uh, wat gaan we nog meer doen? We gaan Jonas en uh, Grat Dame bellen. Hun hebben ook een, uh, ja, een Hully. Hun hebben ze uh, samen een single uitgebracht. Doe mij een borrel en een biertje. Dus hey. ja, een kopstoutje noemen we dat ook. Een kopstoutje, ja. Ja, ja ik bedoel. Nee, oh, ja. Is, is dat die, Jannes, die, die zangeres uit Drenthe?